Vandaag gaan we beginnen met het hoofdstuk van het gebed. En de eerste paragraaf die we gaan behandelen is gebedstijden. Want voordat je kan beginnen met bidden, moet je eerst de gebedstijden kennen. En het kennen van het gebedstijden, dat is Fad Kivaya. En fad kivaya betekent dus dat als een groep van de moslims dat weet, dan vervalt de verplichting voor de anderen. Maar als niemand ze weet, dan is iedereen zondig. En fad Dein betekent dat het verplicht is op iedere moslim individu. Uh, en diegene die het niet weet, die is dan zondig. Maar het kennen van de gebedstijden is Fad Kifaya, dus een groep onder de moslims moet dat kennen en uh, dit heeft imam Zorkani gezegd op zijn uitleg op uh, Sidi Khalid hij heeft een, uh, nog een andere ja, deze mening is van uh, imam Zorkani heeft het geciteerd uh, ik denk dat niet vergeten ben. Maar... wie was het nou? Mooi. Imam Ibn al-Hajj heeft een boek genaamd Al-Madchal. De intro. Hij zegt het is Fadaai. En later geleden hebben we proberen om die twee meningen te verseren met elkaar. Maar wat belangrijk is dat het fat eh, kivij is. Het gebed wordt verplicht als de gebedstijd ingaat. En het kennen van de gebedstijd heeft te maken met de zon, met de sterren, met de planten, kompas, geen kompas. Nee, kompas is voor Qibla, sorry. In ieder geval, sterren, noorderster, maan, zon, schaduw, dus dat is allemaal belangrijk. Maar in, dat, is, dat is voor vroeger. Of voor als je in een plek bent waar je geen toegang hebt tot uh, on, uh, onze technologie van deze tijd. Nu volg je gebedstijden. En gebedstijden de verschillen. Vooral in Fajr en Isa. En... Uh, we moeten weten dat de moslimgeleerden van Oosten, Verre Oosten tot Marokko, Spanje, ze waren ver ontwikkeld in astronomie. Astronomie is wat anders dan astrologie. Astrologie is met horoscopen en dat soort onzin. Astronomie is puur het bestuderen van de universum in Heilal en de sterren en de maan en de zon. En de moslims hadden dat nodig voor gebedstijden en voor de qibla, en voor het vaste, en voor hajj. Oké, okay, ik ga nu een uitnodiging sturen. Hij had niet een uitnodiging, moet hij maar zijn, uh, zijn mail checken. Dus dat, is, dus dat hadden ze nodig, die kennis. En ze waren veel ontwikkeld. Maar het probleem was... Uh, ze werden niet erkend, of niet genoeg erkend, door Fouqaha. Omdat Fouqaha... Uh, of een groep onder de volk, want dat lees je als je fikboeken bestudeert. Meestal waren dat soort mensen een beetje uh, afwijkend van de mening van de meerderheid, Vooral in Aqida. Bijvoorbeeld Ibn Sina, hij is een meester in geneeskunde. Maar hij was zendik, hij was ketter van geloof. Hij was, hij was een hele extreme batini. Een batini zijn die mensen die zeggen de Koran heeft een uiterlijk en een innerlijk. uiterlijke betekenis en een innerlijke betekenis. En de uiterlijke betekenis is niet bedoeld. Maar de innerlijke betekenis is bedoeld. Of ze zeggen, uiterlijke betekenis is bedoeld voor de leken en innerlijke betekenis is bedoeld voor de uh, gaas, gewaas, Dus de speciale, dus de elite. Hij was van hun. Maar in de geneeskunde was hij uh, een van de gr grondleggers van de geneeskunde. Uh, het westen uh, profiteert nog steeds van zijn kennis. En... Je had bijvoorbeeld uh, astronomen van, van, bijna, het mooie was, zwaar astronoom, wiskundige, geneeskundige, een taal hadden ze, vier of vijf talen, zwaar grote meesters. Maar het probleem, ze hadden bijvoorbeeld bepaalde meningen, waardoor volgen hen niet vertrouwden, of het was een gebied dat je dicht bij de cirk kwam, en koffer, bijvoorbeeld astronomie, tenzien, uh, horoscopen, horoscopen uh, het ongeziene beweren te kennen of de toekomst voorspellen, dat soort dingen waren een beetje grijs. Dus de ulama die vertrouwde daar niet zoveel op, en zoals zij zelf zeggen, en dat gaan we straks behandelen qua tijd van Isha, is dat ze zeggen, het is niet zeker, hun kennis is niet zeker, dus die. Die berekeningen die zij doen, wanneer gaat de zon onder, wanneer gaat de zon uh, naar boven. Die berekeningen die zij doen, de ulama zeggen, ze zijn niet zeker, ze zijn alleen maar twijfel. Dus dat is hoe de fuqaha in die tijd naar keek. Later werd het gerespecteerd. En later betekent gewoon de laatste vijf eeuwen. Of eerder. Maar in Marokko in ieder geval werd het gerespecteerd, werd er naar gehandhaafd. En het werd zelf gedoseerd. Je kreeg fiqh, je kreeg nahu, je kreeg uh, sarf, je kreeg aqida, je kreeg uh, usul fiqh, je kreeg koran, je kreeg tessier en je kreeg wiskunde, je kreeg astronomie. En je hebt hele oude gebedstijden die werden berekend met astrolab Maar in ieder geval, dat jullie dat weten, een, een beetje een in intro daarin. De, ver, de verplicht imam zei zegt, de verplichte gebeden zijn er vijf. Ja, dus Fard. In onze medewer, zoals ik al zei, bestaat geen verschil tussen Fard en Wajib. Alleen in Hajj. Maar in overige gebeden is er geen ghilaf. Ja. Achnaf zeggen, de Fard zijn vijf en witer is Wajib. Maar die zeggen, nee. Uh, de vijf gebeden zijn verplicht. Fard, Wajib, klaar er is niks anders, weet Ja? En bewijs daarvoor, als we nog tijd hebben, kunnen we dat nog behandelen En deze vijf gebeden, Imam uh, Al-Abil Azhari, hij zegt, vijf gebeden is een speciale eigenschap van deze umma, dus van de umma van Mohammed. Dus vijf gebeden waren niet bekend in de tijd van Isa of Mosa of Ibrahim of Dawood of Suleiman. Dat was onbekend. Of ze hadden andere soort gebeden. Zelf, ik weet niet of ik dit al had genoemd, in Mekka hadden ze niet vijf gebeden. Ja, één jaar voor Mekka werd pas de vijf gebeden geopenbaard toen de profeet Mi'raj was. Sallallahu alayhi wa sallam. Maar daarvoor gingen ze bidden of niet? Daarover hebben ulema verschil. En ze zeiden twee gebeden, twee rak'a voor Maghrib en twee rak'a voor Shorub. Dus twee rak'a bidden voor zonsondergang en twee voor zonsopkomst. Waar Waren ze verplicht. Waren ze niet verplicht. Daar is geen leven over. Ja. Dus deze vijf gebeden zijn. Een specifieke eigenschappen van deze omar. Van Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. En. De gebeden. De gebeden. Dus de vijf gebeden. Verwerpen. En deze. De zondes. Die gepleegd worden tussen de gebeden. Dus als je weer een zohr bidt. En dan een beetje asr. De zondes ertussen worden geweest. Zolang je niet grote zondes pleegt. kabair. En er is grote gedaan over. Uh, als ik of uh, als iemand... Er zijn bepaalde hadith die zeggen, de profeet zegt, als je dit of dat doet, dan wordt je zondes vergeven. Valt, vallen de grote zondes eronder of niet? Dat is over. En groot gelef, zelfs in de medaille zelf. Dus de mening die zegt, ja, alle zonden worden vergeven. Behalve shirk. Grote zondes en koffer, uh, koffer en shirk worden er niet vergeven. dan moet je het van doen. Maar grote zondes... ...worden vergeven als je dat doet. Anderen zeggen nee. Maar het is een meningsverschil? En Allah is vrijgevig. Hij zegt, iedere gebed heeft twee tijden. Dus iedere gebed van de vijf verplichte gebeden heeft twee tijden. En de tijd wordt ermee bedoeld, de tijd waarin je het gebed kan verrichten... Ichtieri en Darori. Ikhtiëri is dat je, je hebt de keuze daarin om te bidden. En Darori betekent noodzakelijke tijd. Is dat duidelijk? Ikhtiëri en Darori. En dan, en dan gaat hij de ikhtiëri tijd... De ikhtiëri tijd gaat hij dan uitleggen. En geeft hij de tijd van de Ichthjari en later geeft hij de tijd van de Daruri. We beginnen met doorgebed. In wat ik heb vertaald staat hier. Ichthjari in Daruri. de tijd van de dor als er sprake is van zewel van de zon tot de laatste kana. Wat houdt dat in? De zowel wat is zowel weet iemand wat zowel is als moet ik gaan tekenen oké okay. dat is geen zowel als de zon helemaal aan de top is. Deze lijn die jullie zien, moet je voorstellen. Even. Ja, wat kom Dit is de grond, ja. Denk dat dit de grond is. De horizon, als je zo kijkt. En deze lijn is, die ik heb getekend hier. Is als de zon naar boven gaat. Dus het is nu verder en dan gaat de zon op. De zon komt op, de zon komt op. En dan... Bereikt hij hier zijn toppunt. Waar ik ben gestopt. Als hij zijn toppunt bereikt, dan stopt hij niet met bewegen. Maar... Hij gaat horizontaal blijft hij bewegen. Ja. Maar hij gaat niet meer omhoog. Hij blijft op dezelfde hoogte bewegen. En dan zakt hij. Zodra hij zakt hier. Dat is zowel. Dus. zowel in Arabisch betekent. Eruit gaan. Zijla. Het is eraf. Dus de zon. Die toppunt die hij heeft bereikt. Hij gaat er vanaf. Van die toppunt. Die hoogtepunt. Hij gaat er van af. Dus hij zakt weer. Zodra hij zakt. Dan is de tijd van doorheen gegaan. En dat is. Zijla. Hoe weet je dat? Als jij geen gebedstijden hebt of iets. Dan moet je kijken naar. De, de, de schaduw. De schaduw. Als de zon opkomt. Is heel lang. En hoe hoger de zon gaat. Hoe korter de schaduw wordt. En als de zon dan. Eenmaal. Op de toppunt. Van de hemel is. Dus hij gaat niet meer omhoog. Dan stopt. De schaduw met korter worden. Hij stopt. En hij blijft. Een uh, bepaalde tijd. Op diezelfde lengte. En dan. En dan gaat de zon. Of de schaduw. begint weer langer te worden. Zodra hij weer langer wordt. Dan weet je. Er is sprake van zelf. Je kan het niet zien aan de hemel. Je ziet het aan de schaduw. Dus zodra de, de schaduw weer begint met groeien, weet je, dat is zowel en is door iets ingegaan. Ja, maakt niet uit, ook al is het één minuut. Nee, Na ja, nou gebouwen, het beste is dat, dat je een stok, je weet de lengte daarvan, je hebt gemeten en je meet, je volgt de schaduw iedere keer, ja. Je volgt de schaduw iedere keer met strepen. Zodra hij niet meer korter wordt, stop je daar. Hij is voor een bepaalde tijd niet meer kort geworden en de hemel is helemaal boven. En dan, als hij weer begint te groeien, dan weet je het is zwaar. Ja, maar midden in de stad heb je gebedstijden. Ik heb het over als je ooit uh, in Mauritanië zit en uh, je hebt geen gebedstijden bij je. Dus de realiteit begint als er sprake is van Zewel. En hij stopt bij de laatste Kama. Wat is de laatste Kama? Kama is... Kama betekent datgene wat verticaal staat. Kama Yaqumou. Hij staat. Dus datgene wat staat. Dus bijvoorbeeld een paal van een meter die op de grond staat. Ja, hij is gestopt in de grond. En hij staat, hij staat zo. En is die paal eh, op straat in Amsterdam. Ja? Als de schaduw ervan even lang is als de paal. Zonder de schaduw van Zewer. Dan is het Bed voorbij. En begint de gebed. Dus het Bed Begint. Als de zon, als sprake is van Zewer. Als de zon zakt. En dan zie je die schaduw groeien, groeien, groeien, groeien. Hij wordt weer langer, langer, langer. Ja? Zodra die schaduw even lang wordt. Als de paal, dus die paal is 1 meter en die schaduw is 1 meter. Zonder de lengte van de schaduw van zomer. Om dat duidelijk te maken is, Moeten we eens weten. Als de zon... In de toppunt heeft bereikt. ja. De schaduw wordt niet meer korter. Dan moet je die lengte van die schaduw meten. Ja. Moet je meten. Als je dat hebt gemeten. Als je dat hebt gemeten. Bijvoorbeeld het is 20 centimeter. Ja. Dan gaat de schaduw weer groeien. Dan betekent door is ingegaan. Maar die paal is 1 meter lang. En die schaduw van Zewel was 20 centimeter. Dus als die schaduw even lang wordt als die paal 1 meter. Zonder die 20 centimeter erbij te stellen. Dus als de schaduw 1 meter 20 wordt. 1 meter en 20 centimeter. Dan is door de tijd voorbij. Is dat duidelijk of niet? In, in, in de evenaar moet je je voorstellen, ulema van uh, 17e eeuw, 18e eeuw, ze zeggen in de evenaar is er geen schaduw van zeeuwen. Dus als de zon toppunt heeft bereikt, dan zie je geen schaduw meer. De, je hebt geen schaduw. Want de zon is dan letterlijk boven je hoofd. En je bent op de evenaar en dit is soms één dag of twee dagen per jaar. In Mekka ook, want Mekka is op, dichtbij de evenaar. Dus, als je in Mekka bent of in een gebied in de evenaar, waar er geen schaduw van Zewel is, dan tel je die niet erbij, want die bestaat niet. Dus stel je voor, je hebt een paal van een meter en de zon de zon gaat omhoog, blijft op bepaalde hoogte, en dan zie je geen schaduw meer. Die schaduw is weg. En dan ineens zie je weer schaduw. Dan betekent het, de, uh, de door is ingaan. Wanneer weet je dat de door voorbij is, hoe lang moet dan de schaduw zijn? Is mijn vraag, hoe lang moet die dan zijn? Dat. het is zo'n moeilijk vraag. We, we zijn in een streek bij de evenaar. Ja. Er is de we hebben een paal van een meter en het is veilig. De zon komt op daarna, en de schaduw wordt steeds korter, korter, korter, korter. En dan Totdat die paal geen schaduw meer heeft. Niks meer heeft schaduw. Dan weten we. Het is nu. We zijn nu op de evenaar. En er is geen sprake van schaduw van Zewer. Is er niet. Bestaat niet. Want we zien hem niet. En ineens begint de schaduw weer te groeien. Hij komt weer tevoorschijn. Dan weten we door iets ingaan, Die paal is 1 meter. Hoe lang moet de schaduw zijn... Dat we eraan kunnen zien dat door het gebed voorbij is, hoe lang moet hij dan zijn? 1 meter, ja, 1 meter, goed zo. Want er is geen schaduw van zowel. En door de tijd gaat voorbij als de schaduw even lang is als van wat het gemeten is. Dus nu in, die, in dit geval 1 meter, zonder. De schaduw van Zewert erbij te tellen. En nu is er geen sprake van schaduw van Zewert, dus is het gewoon 1 meter. Dus dit is gebedstijd van Zewert. Hieraan kunnen we het zien. Deze hele uitleg die ik jullie heb uitgelegd: de zon gaat omhoog, de schaduw gaat korter worden, hij komt weer erbij. Dit gebeurt dagelijks. Het is niet zo dat vandaag de schaduw. Als de zon opkomt, wordt die steeds, is die heel lang en dan wordt die steeds korter. Maar morgen, als de zon weer opkomt, op dezelfde manier, dan is die schaduw ineens korter en dan wordt die steeds langer. Dat is niet zo. Dit gebeurt dagelijks, dit sunnatullah, Ja, Het gebeurt dagelijks, dagelijks. Vanaf uh, dat wij dit, uh, niet wij, maar dat de mens dit ziet, dit gebeurt, ja, dit gebeurt al, altijd al. Ja, het is nooit veranderd. Voor ons dan voor de mensheid. De olima hebben dat uitgerekend. Rulema van astronomie, moslims. Ja, Ibn al-Banna, en zo. In Turkije, Hazanatje Marokko, Marakie heel veel geleden. Astronoom. Voor hen ook. Eentje dat in de vierde eeuw van hijgra, de Hidra vierde eeuw. Moet je je voorstellen. Vde eeuw. Deze hele verhaal die ik jullie heb uitgelegd. ze hebben dat uitgerekend. Met behulp van astrolab. Sterren, zon in de gaten houden. Iedere dag, iedere dag. En uitrekenen, hele jaar, door jaren. Studie. En dan zeggen ze. Met behulp van wiskunde. Als jij deze formule hanteert. Dan kom je precies uit wanneer Zohar is, wanneer Asar is, wanneer Maghrib is, wanneer Isha is, wanneer Fajr is. Precies. Qat'i. Wat betekent qat absoluut niet twijfel of vermoedelijk. Nee, zeker weten. Want dit gebeurt altijd. Dit hebben we toegepast, hebben we uitgezocht. Zeker weten. Ja? Dat, dat is wat zij hebben gedaan voor deze ummah. Dat ze die respect niet hebben gekregen, dit is wat we hebben. Uh, klaar. We hebben niks uh, anders. Net als, uh, uh, hoe heet hij, Abbas ibn Finesse. Eerste mens die heeft gevlogen in Andalus, kotoba, Hij heeft gevlogen. Maar bepaalde oeillen hadden tegen hem Die zeggen, Wat doe je? Waarom waar ga je vliegen? Maar hij heeft gevlogen. Sommigen zeggen hij is gevallen omdat hij de staat was vergeten. anderen zeggen nee, hij heeft gevlogen. Hij heeft troontjes gevlogen. Totdat hij gestopt wordt. Maar ze gingen niet ontwikkelen. Waarom? Want er was een kritiek. Dat was geschiedenis. Dat was dat gebeurd. Ja kijk nu, nu zitten we in fiqh. Dan kun je dat vraag. Als, als je de zon niet ziet. Hoe moet je dan weten wanneer het door is of aas? Dan doen ze echtiaat. Klaar. Dan doen ze echtiaat. En een wat zo, mashallah, zo'n geleden zei. Bijvoorbeeld, je gaat altijd tussen fagir en Zohar register je de Koran uit. Dit was weird vroeger van de ulama. En dat moet iedere uh, moslim moeten doen. Maar jij ja, hoeft misschien niet uh, iedere dag de Koran uit te lezen. Maar je moet wel een dagelijkse bezigheid hebben. Ja? Bijvoorbeeld twee geesten lezen per dag. Als je dat niet kan, half uh, één hezen per dag als je dat niet kan, half geest per dag als je dat niet kan. Een, een kwart, als je dat niet kan, één bladzijde, als je dat niet kan, één vet. Maar tenminste, je dagelijks wat. Vaste plan. Wat je doet. Zoals je iedere dag ontbijt en uh, warme maaltijd, moet je ook uh, dagelijks dat hebben. Want de Profeet sallallahu alaihi wa sallam zei: Allah houdt van datgene wat dagelijks gebeurt, wat je dagelijks doet, van aanbidding, Beter dan als je iets heel veel doet, maar één keer, en dan doe je het nooit meer. Maar dus de ulema hebben gezegd, vroeger, ja, bepaalde ulema, bijvoorbeeld... ...tussen Fajr en Doher ging hij altijd Koran lezen. En bijvoorbeeld, leesde hij één keer de Koran uit. Ja, ik geef een voorbeeld. Ja? Precies, na Fajr, assalamu alaikum, ...begint hij met de Koran lezen. Is hij klaar, is het Doher. Dit is zijn dagelijkse routine. Ja, dat weet hij. Dan zeggen ze, als je de zon niet kan zien, dan bereken je qua dat. Dus je leest het Koran na het Als je klaar bent, dan wacht je even voor de zekerheid. Echtjaar, voorzichtigheid. En dan ga je zohar bidden, als je de zon niet ziet. Maar, van een van deze redenen, dus dit. Dat je de zon daarvoor wat niet kan zien. Echte jaar, echte jaar zeg ik. Ik zei niet echt een Echte jaar betekent voorzichtigheid. Uh, voor De LMA hebben dat berekend bijvoorbeeld die wiskundige berekeningen. Om dat te weten te komen. Begrijpen jullie dat? Dus het door het begin van zowel tot aan. Uh, als de schaduw even lang is. Als het object waarmee is gemeten. Zonder uh, de schaduw van Zohar erbij te berekenen. En als dat, dus het einde van de Zohar. Begint ook gelijk de, eind, de, de begin van Salat al -Azr. Dus als de schaduw even gelijk is als het object. Zonder de schaduw van zowel erbij te rekenen als je bestaat, dan stort de dochter en begint gelijk la Aser. Ikhtiariteit. Dus ichthiariteit van dochter hebben wij het niet over, en ichthiariteit van Aser hebben wij het niet over. We hebben het nog niet over het Darodi, tot en met is Wat betekent is als de zon is licht lichtgeel, als het donkergeel wordt, maar, is veel afdekend donkergeel, maar dat niet dat je dat ziet, aan de zon, maar, aan de zonneschijn op de muur. En dat zie je. Als je oplet, op straat, of in de muur, tegenover je huis, of thuis, dan zie je dat de zonneschijn, dan bepaalt net voor Maghreb, ongeveer lichter aan, dus lichter aan de tijd, dat het heel donker wordt. Die zonneschijn die wordt heel donker. Het is heel lang licht. En niet wordt het donker. Als het donker is, is de tijd van Aster voorbij. O, dan achter. Ja, donker. Dan is de jariteit voor... van Aster voorbij. En dan gaan we naar de ichtiariteit van Maghrib. Maghrib begint. Als de zon ondergaat. Dus de hele die rondje die je ziet. De zon. Die hele rondje. Als je helemaal zakt. En je bent niet in een gebied. Waar bergen zijn. Want. Eh, als jij. In het, in het westen. Ja in het westen heb je bergen. Dan kun je dat niet meer rekenen. Want. Die bergen die gaan, die zon gaat dan onder die bergen maar hij is nog niet onder de horizon. Dus de, de, de, de, de zon, dus die hele rondje die je ziet, die moet onder de grond zijn, onder de horizon. En dat is heel moeilijk. Uh, voor mensen die rondom bergen wouden, Behalve als je boven berg gaat. Staan. En daarna zijn er geen bergen meer. En dan zakt de zon. Je ziet niks meer. Dan is de Maghreb ingegaan. En. Ook al zie je nog geschemering, schemering. De zon schijnt. Dat telt niet. Zodra die rondje, lont, Bijvoorbeeld als je bij een strand zit. Ja op de zee. En je ziet de zon zakken. Je ziet niks meer. Dan is de zon voor jou ondergegaan. Dit is Ictiariteit. Ja, magere tijd. Ictiarie begint als de zon ondergaat en hij is heel nauw. Hij is heel nauw. De tijd Ictiariteit begint van zonsondergang tot dat je Begint met bidden. Je begint met bidden. Maar. Dat je kan beginnen met bidden. En je hebt alle redenen van gebed gedaan. Dus als je gossel moet doen. Heb je gossel gedaan. Als je waduw moet doen. Heb je waduw gedaan. Als je kleed moet pakken. Om aan te trekken. Voor het bedek van je oude. Heb je, heb je ook gedaan. En. Als je nazase op je kleding hebt. Dat je het hebt kunnen wassen. Als je. Kibla moet richten, dat je dat hebt gedaan. Dus dat allemaal moet Dat je dat allemaal moet kunnen doen. En dan begin je te bidden, dat is dat. Dus, je voor En om aarzaan te doen, ikama je voor je moet azan doen, ikama En je moet Je kleed schoonmaken, of je moet waduw doen, of je moet gosel doen, of je moet Ixteekbal Kibla dat allemaal, dat duurt bijvoorbeeld, we zeggen, 10 minuten. Bij tiende minuut, duurt het weer het ja? Dus die 10 minuten, dat is echt de realiteit Voor jou. Dus stel voor jou, weet, je hebt schone kleren aan, jij weet wat de qibla is. En je doet azan. En je poldo, je hoeft geen te doen. Je doet azan, je doet maar bidden. Dan is voor jou echt de realiteit misschien 2 minuten of 3 minuten. Als jij dat weet, maar je gaat blijven zitten rondlopen, daar springen dat nog doen Facebook nog kijken. Die nog kijken wat die heeft gezegd en gaat kwartier voorbij, dan ben jij echt de realiteit voorbij. Dit is de mashor in de midden. Ja. Dat is het. Dus dit is echt de die tijd om te bidden. Zodra je begonnen bent met bidden en je reciteert, dan kun je reciteren zolang je wilt. Ja? Zolang je wilt, zolang het niet uh, dat de shafak, de rode schemering, verdwijnt. Ja? Gaan we later behandelen samen. Oké, okay, de ichthyriteit van Isa. Ikthyriteit van Isa. Wanneer begint die? Ikthyriteit van Isa begint als de rode schemering verdwijnt. Dus als de zon ondergaat, zie je nog schemering. Als dat verdwijnt, schef rode licht wat je ziet. Als dat verdwijnt, dan verdwijnt, als dat verdwijnt, dan begint uh, Isha, Sorry, dan begint de Echt de realiteit van Isha tot en met einde. Dus de nacht. Dus vanaf Maghreb tot verzur. Vanaf ondergaan. tot verzij. Ga je uitrekenen. Voor is dat? En dan doe je door drie delen. Eerste deel. Als de eerste deel voorbij gaat, einde daarvan, dan beëindigt ook de van Isaac. En de ichthiariteit. Van Salat Subh, Melikia is geen fezer. Vajr is de tijd, maar het gebed heet Subh, ochtend. De echte realiteit van Subh is, als de ware Vajr tevoorschijn komt. We hebben twee soorten Vajr. Valse uh, Vajr en ware Vajr. Valse Vajr is licht. Verticale licht. Die je ziet. En de astronomen noemen dat zodiacal light. Ja, zodiacal licht. Dat is geen vijzer. Als je dat ziet mag je nog eten. Mag je nog gemakten met vrouw, als je moet vasten. En je mag nog uh, witter bidden. Maar de, de licht die wordt bedoeld met vijzer. Waar vijzer. Is horizontale licht. Horizontale licht en dan gaat hij steeds omhoog. Dat is de idealiteit van zon. Tot is waar, de hoge is waar. hoge is waar is dat het lichter wordt, lichter wordt. De zon is nog niet op, maar het is heel licht. Alleen maar zegt dat je elkaar kan zien. Je herkent elkaar, maar je moet wel rekening mee houden dat deze geleden hebben toen geen straatverlichting was, of uh, licht in de moskee ofzo, ja, dus, uh, helemaal donker, maar een beetje licht wordt ook gezien, horizontale licht is vlees totdat het steeds, het wordt steeds lichter, lichter. De hemel wordt steeds lichtblauwer en licht en licht en licht. Totdat je elkaar kan zien zonder dat er verlichting is. Als je elkaar duidelijk kan zien zonder te moeten concentreren. Dan is het gebed van Subh Ikhtiari beëindigd. Klaar. En nu gaat hij uitleggen wat is de daroriteit van Subh is. Wanneer begint de daroriteit? De tijd van stop begint als de isfar begint. Dus als de echte stopt van stop, begint gelijk de tijd, van stop. Tot de met, nee, tot aan de zonsopkomst. Dus zodra de zon opkomt, is de tijd voorbij. En ja, dat is een mening, maar Martin is dat hij wel, uh, wel een beperking heeft. Dat geldt ook voor Marder. Oké, okay, de dawritet van door begint van. Dus de doloriteit van dor begint als de aser-ichtiari begint. Dus de doloriteit begint als de... Als tijd van dor stopt, dan begint de doloriteit van dor tot en met... ...zonsondergang. Ja? Dat is zo, zo. Dus de daruriteit van door begint, als de echteariteit van door stopt tot en met zonsondergang. En de tijd van de azer begint... ...vanaf Isverar tot en met zonsondergang. Wat is Isverar ook alweer? Als de zonneschijn op de muur donker is geworden... Dus niet meer lichtgeel, maar donker. En de tijd van Maghrib begint. Dus die tijd die we hebben uitgerekend. Je bent klaar met het Maghreb gebed. Je doet de slim. Tot zon, Tot vajr. De daroliteit van Maghrib begint. Als je stopt met... Maar wat tot vijf En daardoor de tijd van Isja begint van het einde van de eerste derde deel van de nacht, van de leed. Ik heb leed, want nacht, in Nederlands heb je avond en nacht. In Arabisch heb je uh, dag en nacht. Klaar, dus dat geen avond en Dus van eerste derde deel als die klaar En dan zegt Imam Shadili, hij zegt let op wie het gebed uitstapt totdat de doloriteit is ingegaan, zonder excuses, hij is zonder. Is dat duidelijk? Oké, okay, wat zijn de excuses? Wat zijn de excuses? Menstruatie, nivers en ongeloof. De ongelovige is eigenlijk niet geëxcuseerd. Want hij is aansprakelijk toch voor dit in de Medici met hem. Hoe kan hij dan geëxcuseerd worden? De me hebben gezegd, hij wordt geëxcuseerd. Om hem makkelijker voor hem te maken om moslim te worden. En dan haalt imam Abil Azari het volgende vers aan. Hij zegt zeg tegen diegenen die ongelooflijk waren. Als jullie tober doen, als jullie berouw tonen. Dus als jullie moslims worden. Wordt datgene jullie verleden wordt vergeven. En van de excuus is als je puber wordt. En deze excuus is ook figuurlijk. Want... Hij is niet aansprakelijk als hij nog een kind was. Hij is niet aansprakelijk om te bidden. Dus hoe kun je hem excuseren? Dus die excuus is eigenlijk geen excuus. Het is alleen maar om makkelijk te maken voor diegene die studeert. Dat je weet wat zijn de excuus. Maar eigenlijk dit is dit geen excuus. Want hij, hij, hij is niet aansprakelijk. Dus als de kerk een moslim wordt. Ja, iemand hij, is, hij wordt moslim. Eh... Uh, Tijdens na is Dan moet hij Doher en Aser bidden. Want de tijd van Doher en Aser is aanwezig. Dan moet hij die bidden. Of een kind die wordt puber. Na is Dan moet hij Doher en Aser bidden. Ook al heeft hij Doher en Aser gebeden. Hoe kan dat? Ook al heeft hij het door een afgebeden. Want hij heeft toen gebeden in staat van doel, Niet als Wajib. Hij heeft gebeden terwijl het oordeel daarover is dat het is aangelaat om te bidden. Niet dat het verplicht is. Daarom moet hij alsnog inhalen. En dan zegt hij... Waarom is het oudri? Het junoen. is krankzinnig, dus dat iemand niet. Hij is. Mensen uit het kanaal zeggen talulfrier. De keuken is weggevlogen. Dat betekent, hij is helemaal weg kwijt. Dat betekent, hij is, hij is helemaal. Hij is gewoon krankzinnig. Hij is gewoon. Ik heb mensen gezien toen ik klein was in Marokko die krankzinnig waren. In Nederland heb ik het niet gezien. Gewoon gek, hè. Hij doet dingen, maar hij is. Hij, hij is... Hij is niet bij, hij is gewoon krankzinnig. Hij heeft geen verstand, de atle is weg. Niet, uh, hij heeft verstand, hij weet wat goed is en wat slecht is, maar hij is dronken. Nee, hij, hij weet gewoon niet. Sinds dat hij klein is, kind is, hij weet van niks. Of later... Uh, en junun valt ook iemand die Jin heet. Als hij in die staat is dat die gin het overneemt, dus met andere woorden... Dat die djinn zijn lichaam overneemt. Ja? Die djinn praat op, de, op het lichaam. Hij is er niet bij. Die voor doet er ook. Van, van de Tot de En al die tijd was die djinn aan het praten. En die andere was. Buiten bewust zijn of ze, Hij of zij kon niks doen. En. Ze wordt wakker. Na de Dan moet ze doggen en at het beest. Als ze nog. 5 uh, rak'a'a kan bidden. Als ze 5 rak'a'a kan bidden. Als er geen reiziger is. Als er geen reiziger is. Dan kan ze door vier rak'a'a bidden. En. één rak'a van Hazel. Dat ze die bid. Voor de zon ondergaat. En dan die drie rak'a'a. Want dan als ze één elkaar Haalt van het gebed. Dan heeft ze de hele gebed gehaald. Is dat duidelijk of niet? Nee, ik zei, je bent zondig als je geen excuses hebt. En de mensen die we nu, nu, nu noemen, die hebben excuses. Een van die excuses is, je wordt moslim, of je wordt puber, of je was buiten bewustzijn door djinn en je bent weer bij bewustzijn. Ik weet niet of, uh, of Jim die macht heeft dat hij jou, dat hij jou kan uh, stoppen van bidden of van hoe doe. Maar als je vroeger je, je bad nooit, je deed nooit hoe doe. Geen dan, alla wel. Maar dit is nog steeds geen Als jij daar zijn bent, ja? En je kan niet bidden of je kan geen WODO doen omdat je lichaam verstijfd is, of dat nou komt door de gin, of door een ziekte, of door een auto-ongeluk. Iemand heeft je op je hartje geslagen en je bent verlamd te lachen. En je kan geen hodol doen. Dan doet iemand anders voor je. Je doet intentie en iemand anders doet voor je. Dan heb je een hodol behandeld. En dan ga je bidden met intentie. Ze liggen jou richting de Qibla, of als ze je kunnen vasthouden of laten zitten of liggend. dat gaan we later behandelen voor diegene die niet kan staan en dan bidden met intens. Maar als jij bent, je bent er niet bij, je bent weg, ja, dan ben je niet aanspraakbaar, dan vervalt dat, want je bent er niet bij. Net als alsof je slaapt. Dus als je dan weer bij komt. En let goed op. De tijd. Daruri. Je kan nog. Vijf, vijf rak'a bidden. Met Daghur. Eh uh, nee. Met wodo doen. Of TMO doen. Of Russel doen. Ja. Dat kan allemaal. Ja. Dan bied je die vier uit van door En dan een beetje een rak'a van Asr. Binnen tijd. Als je de vijf rak'a binnen de tijd kan bidden, dan moet je die bidden. Als je niet reiziger bent. Als je reiziger bent, dan drie rak'a. Dus twee rak'a van Doher en één rak'a van Asr. En dan bid je die andere rak'a je bid gewoon, Maar die, die, zolang drie rak'a voor zonsondergang gedaan kunnen worden. Als je maar één rak'a kan doen of maar vier... Je bent geen reiziger, je kan maar vier keer bidden voor tijd, dan ben je het door. En nee, dan een je asr, het doord vervalt dan. Of, maar als je reiziger bent, dat je twee keer kan bidden. Ja, dan bied je alleen asr, begrijp je dat of niet? Het vervalt gewoon dan. Muslime, begrijp je niet? Dus dit geldt voor de mensen met excuus, waar ben je met doen? dan komen we bij bewusteloos, je valt flauw, ja. Je valt flauw van het doger, ja je hebt geen zorgen gebeden, tot iets verhaal, dan moet je het doger het beden. Maar, als je slaapt, of je bent vergeten, dan word je ook geëxcuseerd. Maar bij slaap en vergeten, bijvoorbeeld je wordt wakker, je ging slaap voortdoen. je wordt wakker bij Maghrib. Dus je, je kan niet zeggen van, of nee, je wordt wakker na het verhaal, maar je kan nog maar 4 rak'at bidden. Dan, dan, dan, dan, dan, dan uh, is er geen sprake van oh dan een je alleen naar Aser, want je kan maar vier keer uitbidden, je kan niet vijf bidden. Want slaap is toch weer anders. Dan moet je gewoon eerst doorbidden en daarna Asr. Ook al is het maar ingaan. Dit gaat ook als je vergeten bent. Maar wat is het oordeel als je slaapt? Mag ik slapen, bijvoorbeeld door de tijd is nog niet ingaan. Mag, mag ik slapen? Maar als ik weet, ik word niet wakker. Ik word pas rond de mag wakker. Ik weet van mezelf. De alleen een en geleden hebben gezegd, je mag slapen. Waarom? Want je bent voor de dan ben je niet aansprakelijk voor het Ik kan geen dood gaan je kan wat van alles doen. Dus je bent niet aansprakelijk voor het dood. Ook al weet je, je wordt niet wakker. Het mag. Maar, dus het gaat, ben ik zondig of niet, hè? Niet, uh, doe het maar, of uh, doe het uh, graag, doe het, nee. Spreek nu ben je zondig of niet? De ulema zeggen, je bent niet zondig. Het is gewoon moeba. Maar, als de tijd aan gaat of als de tijd gaat, dan gaat of morgen, dus de gebedtijd aan gaat, mag je dan slapen? De ulema zeggen, nee, je mag niet slapen. Behalve, als je weet, dat je wakker wordt, je weet het, je hebt zo lang tijd, je kan niet zo lang staan. Of, je zegt tegen iemand, maak me wakker, of je zit een wekker, en je weet dat je wakker wordt door een wekker. Ja, dan kan dat. Oké okay, Stéphal, je bent dronken, word je dan geëxcuseerd? Niet dronken, je hebt uh, een bier of wijn gedronken. Nee, bijvoorbeeld je hebt sap. Je hebt appelsap gemaakt zelf. En je hebt het uh, vijf dagen in de zomer. Dan heb je vijf dagen buiten de koelkast gelaten in de zonneschijn. En het is alcohol geworden zonder dat je het weet. Je weet niet eens dat, dat alcohol wordt. En je weet niet hoe alcohol lijkt. Hey, of je drinkt het in één keer, je zo'n zo doosje drinkt het in één keer op en je wordt dronken. Ja, je wordt helemaal, je bent helemaal Word je dan geëxcuseerd? De onder mij hebben gezegd, als je bewust dronken bent, dus ja, je, je drinkt bewust alcohol, je weet het is alcohol, je drinkt op en je bent, je kan niet bidden, want je bent helemaal de weg kwijt, Ja, je bent dronken van door tot mager dat vervalt niet. Door en aderen moet je alsnog inhalen. En als jij onbewust dronken wordt, je drinkt iets, je weet niet dat het alcohol bevat, maar het bevat wel alcohol en je raakt dronken, <laughs> en je kan door uh, Dit is niet alleen voor dit is voor alle gebieden. Je kan ze niet bidden totdat de dure voorbij is. Dan word je als krankzinnig gezien en word je geëxcuseerd. Dus dat met 4, dagen, 5, dagen, etc. Je krijgt zelf de oordeel als meznoen. Is je gebed vier dagen niet geldig als je gedronken hebt. Er is een hadith die zegt, iemand die bewust drinkt. Ja, die gaat bewust drinken, ja. Alcohol nuttigen. Dan wordt je gebeden van 40 dagen niet geaccepteerd, maar je moet alsnog bidden. Wordt worden niet geaccepteerd, maar je moet alsnog bidden. Dit zijn voor de excuses en de. En nu gaan we terug naar de tijd van Caesar. Astronomen, vroeger, moslim astronomen, die hebben berekening gedaan, onderzoek gedaan, observaties gedaan, van... de zon gaat onder de horizon. Ja? Bij Isha is hij al onder de horizon. En bij Feser is hij ook onder de horizon. Maar wanneer... Is er sprake van Isa? Wanneer is er sprake van Isa? Ja, wanneer is er sprake van Isa? Of Fajr? Er is sprake van. Dus de zon is onder, bij Isa en bij Fajr. Maar als, hij, als de zon onder, onder de horizon is, hij heeft nog steeds zonneschijn, hij is fel. En die licht die zie je. En dat is die licht die zit bij bij special en bij isha Ik ga even weer uh, tekenen <truh -2> In ieder geval, ik kan niet even. Als je dronken bent, dus je drinkt, ja, is niet eens dronken. Als je gewoon alcohol bewust. Maar dat, is, in onze midden, als jij iets wat alcohol bevat, alcohol bedoel ik ethanol, ja? Datgene waarvan je dronken wordt. Want je hebt meerdere alcohol is een is dus ethanol. Datgene waarvan je dronken wordt. Want je hebt een ander soort alcohol, als je drinkt, ga je dood. Het is gif. Ethanol, als je drinkt, ja. Je raakt dronken. 40 dagen wordt je gebeden niet geaccepteerd. Dat is als je één slok neemt. En dan, je moet bidden, je moet gewoon bidden, maar het wordt niet geaccepteerd. Het is alsof je pff, niks doet. Je bent sowieso zondig. Je moet doen. Als je tilbeden doet, is het veel anders gevallen. Dus als we dan kijken. Ik kan u niet tekenen, die, die was aan mij, dus niet. In ieder geval, ik ga naar beneden en begin dat ik daar wat kan zetten. Moet je je voorstellen, dit is de horizon, ja. En de zon is hier. Ja. Deze zon, niet deze kleine. Die ligt... Het is donker, joh. Ja. Die licht die schijnt. En dat is wat we zien bij... Na Maghreb. Die rode schemering. En bij Fezje, die kleine licht. En dan wordt het steeds roder, roder. En dan lichter en lichter en lichter. De ulama hebben uitgerekend... Wanneer sprak de bij Isha, Wanneer sprak van Fezje. Astronomisch gezien. En hebben ze gezegd... Als de zon... Onder de horizon onder een hoek van 18 graden is. Daarom 18 graden, 18 graden. Als die 18 graden is, dan is het fijner. En het wordt steeds korter. 16, 17 graden, 16 graden, 15 graden, 14 graden, 13 graden. Ja, het wordt steeds korter en dan komt het steeds omhoog. Ulema hebben gezegd, en astronomen, vanaf de vierde eeuw, hebben gezegd 18 graden. Dat is de meest bekende mening. Sommigen zeggen, zeggen 18,5, anderen zeggen 19. Maar het bekende is, 18 graden. Astronomen van deze tijd zeggen 18 graden. En dan krijgen we die probleem van de zomer weer. Nu is dat niet. In ieder geval, 18 graden... Betekent als de licht weg is. Er is geen licht meer. Ja. Voor Isha. 18 graden. Voor uh, Fajr. De eerste lichtlijn die je ziet. eerste lichtlijn. Is. 18 graden. Dus voor 18 graden. Dus 18,5 of 19. Zie je geen licht. Zodra de zon onder een hoek is onder de horizon een hoek van 18 graden is, dan begint de eerste licht te voorschijn te komen. Dat is het beter. Dit is astronomisch uitgerekend. En dit is gewoon observatie. Ze hebben observatie gedaan in Jordanië, in Libië geleden, geleden van Fuk, geleden van astronomie. En ze zijn tot conclusie gekomen dat 18 graden is. Voor Phaser spreek ik nu. Ik ja, ze verschillen, want ik vaak, maar Phaser is belangrijk qua vaste en qua, maar belangrijk is vaste. Onder de graden van 18, onder de 18 graden. Is, maar dit is een observatie als er geen, geen, lichtvervuiling is. Lichtvervuiling is de licht die wij hebben. Vroeger had je niet zoveel licht. Straatverlichting, snurzegakke huisverlichting, alles. Dat heeft invloed op wat jij ziet in de hemel. Hoe meer licht, hoe minder je gaat zien. Als iets heel donker is, er is bijna nergens licht, en ineens zie je een lichtje, dan zie je dat gelijk, heel duidelijk. Maar als heel veel uh, Heel veel licht is, verre licht, heel veel bron van licht. Ook al komt er een klein beetje licht, dan valt het niet meer op. En dat is het probleem. Als jij in een stad zit, met uh, stadverlichting, uh, en je gaat naar de hemel kijken en je zegt, ja, het is nog donker. Dan is je nog niet ingegaan. Hoe ga jij dat zien met je blote oog? Vroeger had je geen stadverlichting, had je niks. Nu, omdat de evenaren moet je ongeveer... 80 tot 100 kilometer weg verwijderd zijn van lichtvervuiling. Van licht gewoon. Moet je verwijderd zijn. Om die licht te kunnen zien. In ieder geval. In Jordanië en in Libië hebben ze de observatie gedaan. het is 18 graden. Andere astronomen, moslim-astronomen door de eeuwen heen, hebben gezegd. Middelheid 18 graden. Van deze tijd 18 graden. En. ISO-project, die, die geeft daar veel aandacht aan. En de, dat is het probleem van uh, ons. Er worden conferenties gedaan, er worden geleden gekomen, astronomen, iedereen komt erbij, ze spreken daarover, maar je ziet niemand. Want niemand weet erover. En dat is belangrijker dan bepaalde conferenties die worden gedaan over uh, rechten van de vrouw of rechten van de maan. Wat moet je geven als. Gedagelijk uh, en dit en dat. Dit is belangrijk, dit is gebedstijd, dit doen we dagelijks. In ieder geval, dus die mensen, die komen geleden, er zijn conferenties. Maar niemand komt, geen studenten, niks. Je ziet allemaal oude mensen, allemaal geleden. En dan komen er een paar mensen die gaan. Uh, die ze ze studeren even gebedstijden ofzo, franceer hetzelfde en dan lezen ze als de eerste licht te zien is en dan kijken ze op hun horloge, ja nee, gebedstijd, hoe dat? ze zijn in mijn moskee in de zomer, bijvoorbeeld drie uur, en dan gaat hij om drie uur, gaat hij even naar buiten als we uit de zwaam kijken ja, maar er is nog geen licht, zegt hij dan er is nog geen licht Ah, die moskee dit veel te vroeg. En dan gaat hij tegen zijn vrienden zeggen. En dan gaan ze allemaal zitten kijken. En dan zien ze geen licht. En ze weten... Ze weten niks van astronomie. Ze weten geen stadslicht, geen lichtvervuiling. Niks. En dan zeggen ze... En dit is van geleden. Mensen die zijn zien als groot geleden. Die zeggen, ik heb uit de raam gekeken. En de van Vezer ging kwartier voordat de eerste licht te zien was. In Jordanië of in Syrië. Hoe ga je de rekenen in het stadslicht? Natuurlijk ga je die licht niet zien. In ieder geval saudi weer hebben een onderzoek gedaan. Ze zeiden, Fajr is bij 16 graden, niet 18 graden. En als je hun onderzoek hebt gelezen. En dit zegt uh, Mahmoud uh, oude, Hij zegt. Hij In de conferentie heeft hij hierover gesproken. hij heeft een onderzoek in het uh, Arabisch vertaald. Hij zegt. Ze hebben, ik heb met ze gesproken. Zeiden het is 16 graden. En als je die verslag kijkt van dat onderzoek. Zeggen ze aan je rechter. Bijvoorbeeld. Vejo komt uit het oosten. Ze keken naar het oosten. Maar aan hun rechterkant. Dus het zuiden. Was. Een stad. Stadsverlichting en alles. En, en dan zeggen ze. Ja, die verlichting, die eerste licht kwam te zien als het 16 graden was. Ja, tuurlijk. Bij 16 graden zien we dat. En dan hebben ze dat toegepast en dan komen mensen dan gaan zeggen... Ja, we zijn veel te vroeg verder en dit en dat. En andere mensen in Tunesië, die zeggen dat ook een paar jongens uh, ze praktiseren en dan... Uh, ze lezen even wat en dan gaan ze buiten kijken en dan op Facebook maken ze een hele pagina daarover en dit en dat. In ieder geval... Als je naar de geleden gaat, als jij ziek bent, ga je naar angst. Als jij huis wilt bouwen, ga je naar bouwvakker. Als je brood gaat kopen, ga je naar de bakker. Je gaat niet naar de, naar de rioolman. Dus, zij onderzoeken iets, ze zijn onwetend daarover. Maar, nu, er is Ijma, zelfs Ombal Qura, een van, hun, die, van die Saudische onderzoek, na, hij, later is hij erop... Uh, Terugkomen. Hij zei net 18 graden. Er is. Er is. Uh, uh, een hele. Een hele zitting geweest. Weer een conferentie. Maar dan een zitting. Vergadering van groot geleden. Uit Omel En zo. Daar hebben ze gesproken over. Noord-Europa. Boven, boven 48 graden. Vanaf Bordeaux naar boven. Daar is in de zomer. Vanaf half mei. Tot half juli. Is er geen sneeuw. En is er ook geen Asia? Tijd van Asia is er niet. Shafak, wat zeiden we? Tijd van Asia is als de rode verlichting naar beneden zakt, toch? Als die niet meer te zien is. Ja, maar in de zomer, die verlichting, die Shafak, die schemering. Die gaat niet weg, die blijft de hele tijd, die blijft totdat, tot, dus de zon gaat niet zo helemaal weg. Die schemering, shavak blijft, verdwijnt niet, het blijft gewoon staan. Het verzwakt, verzwakt, verzwakt, maar gaat niet helemaal weg. En dan wordt het weer sterker en dan komt de zon weer op, want de zon die zakt niet genoeg naar beneden. En de zijn gekomen, vergaderd. Ze zeiden, dan moet je bepaalde rekening doen. Bijvoorbeeld de laatste dag dat het wel sprake was van 18 graden. En dan moet je dat de hele tijd bidden. Ook voor uh, Fajr. Maar, uh, Marokkaanse moskee, Turkse moskee, Nederland, die, die weten daar niks over. En wie de gebedstijden maakt van Marokkaanse moskee is onbekend. Dat weten we niet. Als je ze vraagt, willen ze niet zeggen. Want bepaalde mensen hanteren 12 graden. Islamic Finder die zegt we hanteren 18 graden, maar het is geen 18 graden. Het is een hele discussie. Maar die gelezen van Omelkora is een zitting geweest in Brussel. Weer geen jongeren of studenten of dat veel mensen komen. Het is belangrijk, we moeten dit volgen. Helemaal niemand. Alleen gelezen hebben ze gezegd mensen in Europa moeten 18 graden volgen. Moet. Voor Vezier zeker weet. Maar de moskee hebben zich nu daar aan gehaald. Dus wat je nu moet doen als jij, als jouw moskee in de zomer Vezier, met gebed is makkelijk, want Vezier is dan bijvoorbeeld 2 uur, 18 graden 2 uur, maar zij bidden pas om 3 uur. Of half vier of vier uur. Dan is het makkelijk. Maar met vasten moet je alvast stoppen voor twee uur. Want vaste is er al. Grijpen jullie dat? Dat is belangrijk. Bijvoorbeeld, maar nu, hier in Engeland is het makkelijk. Ze zeggen bijvoorbeeld Isha is om zes uur, maar ze bidden pas om zeven uur. In Nederland niet. In Nederland eten is nu door Azaan, twee sunna. Vaders bidden. En soms als je gewoon een kwartier zou wachten, dan was 18 graden ingegaan, Maar ze wachten gewoon niet, want zijn, ze weten daar niks over. Dus daar moet je wel rekening mee houden En dit, dit moet iedereen onderzoeken. Of laat iemand voor je onderzoeken, die, die het voor je uitlegt. Want ik heb het nu alleen kort samengevat. Dat jullie dat weten in ieder geval. En dat was de les voor vandaag.